Op zijn lyrische wandeling sloot Tim de Deur van Paul Bogaert achter zich en belde enkele straten verder aan de deur van Charles Ducal. Charles Ducal won vorig jaar de Herman de Koningprijs en is dit jaar ook genomineerd voor de cultuurprijs Poëzie. In het gewone leven is hij leerkracht in het Sint-Albertus-College.